Kortom, de hele dag, elke dag, verder. Wat is een teken dat, wij, dat jij voelt dat jij kan zeggen, ik ga vooruit? Wat is een teken in jouw studie dat jij vooruit gaat? Na alles wat je doet en leert, een teken is dat jij vooruit gaat, is, hmm, wie je kan zeggen, wat zou een teken zijn? dat je vooruit gaat. Dat je steeds meer van je eigen egoïsme Dat, ja. Als je zegt dat je kan steeds meer van jouw egoïsme. Van jouw tekort zien. Tekort. Uh, geweldig. Ook geweldig. inderdaad. Ja. Yeah, dat is echt belangrijk. Niet, uh, niet het goede. Maar echt. Dat is. Want als je ziet jouw tekort. Dat is de plaats. Waar je ook Ligt. Van bed ontvangt, ja, licht van de letter bed ontvangt. Maar hoe voelt het wel? Kijk, wat belangrijk voor ons is, dat elke dag met de dag moet ik zorgen ervoor dat mijn lichaam afgebroken wordt. En nog een stukje afgebroken wordt. En nog een beetje afgebroken wordt. Als mijn lichaam niet afgebroken, mijn lichaam ik mijn wensen natuurlijk. Om te ontvangen voor mijzelf. Als mijn lichaam niet afgebroken wordt, omgekeerd, laten we positief zeggen. Als mijn lichaam afgebroken, hoe meer mijn lichaam af, ik laat afbreken. Niet ik dat ik kan. Ik moet vragen dat het daar is. Iemand staat met de hamer. Die moet het voor mij helpen, dat die afgebroken wordt. Maar dat mijn lichaam moet ik afbreken. Waarom? Als ik mijn lichaam afbreek, natuurlijk niets verdwijnt uit mijn wensen en mijn krachten. Maar als ik dan een extra dimensie geef, dat ik ergens een plaats in mijn creëer, waar mijn lichaam afgebroken wordt, dan komt het los van mij. De mens, de mens van mij komt los. Het licht, mijn ziel komt. Ga ik helpen dat dit losjes komt. De, de rechtvaardigheid, wanneer ze gaan dood. Het is voor hen dood. Het moment, het sterfmoment is voor hen als een fluitje van een cent. Zo. So, ze gaan dood. Het laatste moment is. Is net als een zucht. Ja? Of als Piako was het zo. Hij heeft al een niche gedaan. En dan was hij weg. En de ziel, wat betekent dat? Natuurlijk moet je dat geestelijk zien, hoe het allemaal staat in zo <laughs> niche. <laughs> ja, zo so, eenvoudig. So. Maar de betekenis is dat hij zich al voorbereidt van binnen. Van binnen was al mens geboren worden. Mens al heeft al, het hele gebouw heeft al gehad van binnen. En van buiten blijft alleen maar dat vlees. En dan op het moment van de sterven, dat het allemaal losjes en was gemakkelijk weg. En vraag mij niet wat het een boosdoener, iemand die hier op aarde alleen maar, wat betekent boosdoener? Die alleen maar leeft voor, voor het uh, bevredigen van zijn lage wensen. Niet alleen lage, maar alle wensen voor, voor zichzelf. Welke ellende ondervindt onder iemand dan die dat... Kan je je voorstellen hoe zijn ziel, welke <coughs> moeilijke weg moet dan bij het overleden ook, zijn ziel doormaken... Door, door Totdat het ziel, zijn ziel bevrijd wordt. Dat is verschrikkelijk. Ja, het is echt. Probeer eens, elke dag moeten wij losjes komen van het lichaam. Ja. Want tot naar het ware, naar het ware bestaan. Wat het allemaal is. Ja, ik heb het gezegd. Probeer het een beetje dat. Schrijf het ergens op. Want dat moet wel het resultaat daarvan zijn. Dat jij onthecht wordt van het, van je lichaam. Oké. Okay. Hoe, terwijl je eet, ik zeg, we zeggen nou juist net, ze hebben gezegd daarover. Nu, je moet eten met, een, met een veel lust, je moet alle dingen doen met lust. En tegelijkertijd moet je je lichaam weten te, af, af te breken. Leiden? Dat is de weg naar de schepper. Geen andere manier. Alles is hok, alle andere zin, dingen zijn hokus pokus. Afbreken jezelf. Terwijl je nog doelen hebt in het leven. Die ook andere zijn. Ook, ook neven doelen. Ik bedoel niet neven. Doelen in deze wereld. Je hebt nog werken, je, je hebt nog carrière. Wil, allerlei dingen doen. En dat neemt niet weg. Dat jij aan je, van je binnenkant. Dat jij werkt aan het afsterven van je lichaam. Natuurlijk is het opgave. Natuurlijk, als je nog andere doelen hebt, dat is, dat is niet eenvoudig. Hoe oh, moet ik dat allemaal doen? Dan moet je toch doen. En niet zeggen oh, morgen, morgen, elke dag dat doen. Elke dag doen, een beetje afsterven van het lichaam. Er is geen andere manier van bevrediging. Het is ook weggelegd, het is niet een kunst. Het is weggelegd aan de mens. Elke mens moet het, elke, elke, elke mens. Moet in staat zijn, het is de, wilf, de, we, de, we, de kwestie van wil. En mijn wil, wil moet groeien. Het is niet dat wij dat hebben. Ik wil het nee, minste, minste kracht hebben over mijn wilskracht. Maar je moet het willen, je moet willen leven. Je moet het iets komen tot het moment wanneer je zegt dat dit een keerpunt in jou is naar het leven. <coughs> Waarbij jij bereid bent om je lichaam te laten afsterven. Afbreken, betekent afsterven misschien. Ook dat is dat ook, maar afbreken. Afbreken. Zie je dat? Kijk nou in het in wereld was het zo. Eerst opbouwen, dan was het afbreken, ja? Afbreken van de werelden, waarbij allemaal vermengd werd en dan was het correctie. Ook hier is het niet anders. Kijk nou naar een zaad wat in de in in aarde gegooid wordt. Ja. Eerst gaat hij dan afbreken, stinkend wordt het afbreken, ook een zaad wat een mens zaait. En dan komt er een mens, en dan komt er een boom, etc. Het et is niet anders ook in de mens. De mens dient zijn lichaam afbreken. En dan van binnen, door studie, door toewijding opbouwen de ware mens van je innerlijke mens. Want dat is, dat is wat blijft bestaan. Wij kregen niets anders boven wanneer wij onze weg. wanneer wij hier af. wanneer wij doodgaan fysiek. boven kregen we niets anders wat wij bereikt hadden hier in dit leven. voor onze innerlijke mens. wat we hebben opgebouwd. binnen onszelf. boven kregen we niets anders. alleen het lichaam gaat weg. ons lichaam, als het waar wordt. gaat naar de, naar de aarde. Also. al die. Uh, verschillende, hoe heet het, wormpjes, die gaan hem dan allemaal opeten. We hebben nu zo verzorgen, die, geweldig met shampoo, et cetera. Alles wordt lekker opgegeten. Oh, hoe, meer jij dat, hoe meer wij doen dan aan, aan zalven, et cetera, hoe lekkerder zal zullen, zullen het smaken, natuurlijk aan die wormpjes. Dan moeten we vooraf gaan, moeten we slim zijn. En niet zo nieuw doen, dat we het zo doen dat het, dat het juist omgekeerde wordt. Zij niet dat wanneer wij doodgaan, doodgaan, dat het zo so snel mogelijk de nefes verlaat onze ziel. Dat het zo so... so snel mogelijk moet zijn dat het echt afbreekt, ons lichaam, ook na de dood. Maar we zullen dat leren hoe dat allemaal na de dood, na de dood. Belangrijk is nog, ik heb toen gezegd een keertje, dat wij, belangrijk is dat wij, dat de mens laat zichzelf begraven en niet zichzelf laat verbranden, cremeren. En wat ik heb gezegd, ik zeg niet over artsen, artsen dingen, dat interesseren ons niet, absoluut niet. Maar belangrijk is één jaar om het in het aarde te liggen. Eigenlijk, een lichaam moet in ieder geval één jaar liggen, nergens in de aarde en laat er daarna doen wat je wilde. Want dat is het niet meer. Dat is het. In één jaar, één jaar, één jaar. Nefish. Je verlaat volledig het lichaam. Als je daarna nog wilde dingen doen. Dat is jouw zaak. Maar in ieder geval één jaar moet het wel zijn. Ik praat niet over aardse zaken. Nee, ik praat alleen over de ontaarding ont van de laagste gedeelte van de ziel. Oké? Okay? Maar even tussendoor. We zullen leren dat in zo'n. Dus we staan nieuw. Ja. Waarom staan we nieuw? Ah, dat zij zegt dus, uh, kijk, zij zegt, de, de letter B zegt dat mijn, de, het licht van uh, zegening van mij is gelijk, zegt ze, boven en beneden, zonder enig verschil. Uh, we shum, hama, we en geen scherm, geen massach en dikte waar we en de dikte van de wens, of oh, van de wens of oh, van een van een traptreden, loy ga go beharotie kan absoluut geen schade doen in mijn licht, in mijn schijning, in mijn schijning van het licht. Ja, duidelijk? Dus de letter b zegt, mijn licht <coughs> bracha, mijn licht zeich van zegening. Nergens, niemand kan het breken. Duidelijk? En dat is natuurlijk, iedereen van ons moet het natuurlijk daar dromen daarvan. Dat geen andere mens kan jou breken, moet het kunnen breken. Betekent, wat ze ook zeggen, wat ze ook allemaal over jou dan uh, uh, roddelen, wat dan ook, welke situaties jij komt, dat jij bestendig wordt. Van binnen. Ja, het is geweldig. Dat is de overwinning. eigenlijk. Ze kunnen spugen in jouw gezicht. En, en jij bent blij, absoluut blij. Weet je, je eigenlijk wat ik bedoel? Dat je moet, en spugen ze regelmatig aan het, in, mens, in de gezichten van een mens. Ja, met prachtige vleiende woorden. Spugen je echt letterlijk bijna. En jij moet wel blij zijn. Waarom? Wat is het voor mij? Wat is het allemaal aan mij? Wat is, het, wat is hun... hun Spruchen en wat is hun uh, eer die mij, zij zouden mij be be betonen? Hm? Betekent dat iets? Word ik dan beter door hun eer? Dus hij zegt, zegt dan dat niets kan mij dus breken, zegt hij dan, niet nog boven of beneden, welke krachten dan ook, zegt hij. We lachen. Midaqi 29 naar de komen wel geen midaqi muksherit levriata olam en daarom mijn eigenschap is wel kosher, zeer muksherit, is wel geschikt om door mij de wereld om de wereld te schepen. Derde, kilotich want door mij wordt het geen absoluut geen aangrepen van klipot Onreine krachten zullen mij niet kunnen aangrepen. Zie je dat? En daardoor werd de wereld geschapen door die B die bracha is. En daarom kunnen wij aan de mens alleen dan zien, dat de mens aan zich, dat de mens, dat jij vooruit gaat wanneer je bracha voelt, dat die groeiend is. Kijk, nee? en de anderen hoeven dat absoluut niet te zien. Maar wel dat jij, jij voelt dat jij doet en jou en alles vooruit gaat. Dat alles wat je doet, dat het slaagt. Als men ziet dat de mens... Slaagt als je bijvoorbeeld leert bij iemand. Of jij leert zelf. Doet wat. Als je ziet dat jij leert bij iemand en hij slaagt in zijn werk. Ja? Bijvoorbeeld. Ja, slaagt. alles doet voor zijn werk. En doet absoluut toevertrouwen. Vertrouwt toewijding aan zijn werk. Volledig. En hij slaagt daarin. Dan moet het voor jou betekenen. Dat moet je wel aannemen. Dat op hem rust de schina. Like dat kan je van die iemand leren like op die manier maar ook bij jou moet je ook zien gaat het voor de volgende dag voel ik meer bracha, veel meer zegening wat is meer zegening, we hebben geleerd wat is zegening, zo boven zo beneden, zie je dat zo boven, zo beneden is uh, onverstoord zie je dat of die, ja, of die? bracha wat, wat zegt het licht van bracha wat is dat argument van het lichtbraga? Ik ben zowel so boven als beneden. ben ik dan niet, te, niet kapot te maken. En zo so is het ook bij jou vooruit moet het zijn. Zolang so ik nog kapot kan iets mee kapot kan krijgen, auto, wat well, dan ook. De buurman kijkt mij zo niet, zo, zo aan. zo doe er iets toe. Als het jou nog steeds kapot iets maakt, dan moet je dat. Ah, moet je dat echt lief hebben dat. Dit momenten moet je zeggen, hé, hey, hier schiet ik tekort. Oh, erg geweldig, dankjewel, schipper, dat jij mij geweest aan waar ik, waar ik mee kapot, uh, ja, wat mij kapot maakt, ja, of niet? Geweldig dat het mij kapot maakt. Dan weet ik waar ik aan, waar ik aan moet werken, ja, of niet? Dat is geweldig. Eh... Um, uh, 30 na de punt. Uh, Kie, een en dertig. Kie, klipot, raak, bemakom, sche, je, scha, giza. 32. en dertig. Eze, Kijk nou wat ik zeg. Ook de wet van het helal. Uh, want klipot, klipot, dus onreinig kracht, klipot gaan niet aanzuigen, behalve op de plaats, aan de plaats, waar... Een of ander tekort is. Dijk. Dus als je ergens kapot van wordt, betekent dat daar zit jouw tekort. Ze hebben jou geen eer. Je hebt iemand komt dan, een uh, buurvrouw, die zegt geen goede dag. jij ja, voel je jezelf, dat is nou, je voelt wel niet, niet prettig. Dat is jouw probleem. Betekent dat daar zit wel jouw tekort aan de vorm van. Het verlangen dat men jou verlekkert. Of met iets anders. Maar daar zit jouw tekort. Begrijp ik? Dus dan de buurvrouw die is dan, moet, je dan, moet je daarvoor jezelf kleiner of slechter voelen, et cetera. Slecht weer, wat dan ook. Dus dan is het betekent dat betekent op jouw tekort op dat moment is. Dan moet je zeker weten dat bij, die, bij dat tekort. Dat daar is de plaats waar de klipot zich aanzuigen. Oh. Waar ik tekort heb, daar is ook aanzuiging van kribot. Moet je voorzichtig daar zijn. Moet je dan weer op hebben, et cetera. Moet ik de, gewoon leren daarmee omgaan. Dat is wat de hele kunst wat wij ook gaan tussendoor doen. Uh, ook in het studie van Shlavia Sulam, et cetera. Maar ook wat wij ook doen. Uh, 32. We geven aan één bier schoen en aangezien in mij absoluut geen tekort is, zegt die letter B, het licht van bracha, van de zegening. Lod je dat 33 bier schoen gezaden, in mij zal ook geen aangrepen van klipot zijn. Deelig? Daar gaat het om. De volgende, de linkerkolom, uh, dezelfde pagina, nun half. Zog, niet zogger, uh, het woord, de van zogger, maar wel in de sulam, de eerste regel van Hasulam. Amarla Kadosh Baruch de heilige zei tegen haar, tegen de letter B, punt, dubbele punt. Ha-vadai-vach, evra-alma, Oh, natuurlijk zal ik in jou, door jou de wereld scheppen. We ate herrscheruta le meware alma, en jij zal zijn het begin, let op, het begin voor het scheppen van de wereld. Of het begin voor het scheppen, wat betekent begin? Oké, okay, maar dat is een beetje wat we hebben gezegd hè? vreemd. Begin voor het scheppen van de wereld. En wie gaat het afmaken? Een ja? beetje vreemd. Er komen wel bouw, bouwvakkers, we gaan het even muren opzetten, en wie gaat het dak doen? is een beetje, dat is oké. Drie ki ha ki hiskim ima Shemidata Ruja leverjata ulam, uh, want hij ging ermee akord. Deze Hey Hij ging met haar akord, ermee akord met haar. Dat haar eigenschap is geschikt om de wereld te scheppen. 4. Okay. soda uh, en dat is het geheim van wat geschreven staat. olam ivane Staat in de psalmen. 89, psalm 89, daar staat het marti, want ik heb gezegd, de schepper zegt, ik heb gezegd, de wereld door gesed woor, zal opgebouwd worden, door de genade zal opgebouwd worden. Vijf, de punt. Omilat Yivane, Purusho, Binyan, Wahawana, let op naar het woord wat hij zegt. En het woord Yivane, let op het tweede woord. Uh, van de regel 5. Jud, bed, nun, he. Dat is een toekomstige tijd van zal, op, op, op, zal opgebouwd worden. Hij zegt, dat betekent, dat woord, Iwane, betekent, wat zit daarin? Het zit, bed en nun. Ja, bed en nun. Hij zegt, binyan, gebouw, in uh, een tweede woord, Havana. Ook Havana betekent begrepen. Kijk nou, hoe dat in deze taal in de hele gedaal, hoe dat allemaal verweven dingen zijn. Binyanos, gebouw, betekent ook havana, betekent begrepen, is ook uh, dezelfde wortel als, als gebouw. Gebouw opbouwen betekent begrepen, door begreep bouw je gebouw. <coughs> Zes. Ki kawauta want hij heeft haar uh, als ze waren ingesteld euh, als voldoende beroer, als voldoende euh, uitzoeken, ze heeft dan voldoende kracht om al die uitzoekingen te doen, dus, dus opbouwen. Betekent uitzoekingen betekent om alle vonken van de heilige omhoog te brengen. Lehavdiil ben om O, om, af te, om scheidingen te maken. Uh, zeven. Ben Hadwekim Begdusha. Tussen degenen die aangehecht zijn aan het Heilige. Leven, hagas, uh, leven Hasarim Beachareashem. En tussen degenen die afgeweken zijn van, uh, van, achter de, uh, van de wegen van de schepper. Legit de om aan te hechten aan het vreemde God, aan de vreemde God. Dus, ja, zie dat, wat hij zegt. Dat. Uh, in die kracht van, in de eigenschap van de van Bina, van de, sorry, van de bed, van de letter bed. En bed is ook begin van de letter Bina, ja. En het is ook begin van de binaan van het gebouw. En Havana begrepen dat, in die, dat door de kracht van die letter bed bestaat, die heeft een kracht om scheiding te maken tussen datgene wat aangehecht is aan het heilige en datgene wat aangehecht is aan de vreemde god, dus aan onreine krachten. He? Dus die kan koren van scheden, kaf van koren kan scheiden. Dat is de kracht ook van die letter bed. En dat, is, dat, kan, dat, dat kan alleen door Bracha. En we hebben ook geleerd in de Zoger in het begin van die oude van Jood. Ja, wat, je ons, wat had je ons verteld? Dat in de wereld Asiya, ja, herinner je nog? In de wereld Asiya ja, is absoluut onmogelijk om te zien wie werker van de schepper is en wie niet. Onmogelijk is, ja? Hier. Iemand kan, uh, duidelijk? Hoe kunnen we. Uh, Zoger vertelt ons dat. Het is onmogelijk hier op aarde, De ene die man die uit een grote. Charisma En men denkt dat die grote worden dan... Men denkt, oeh, die is wel heilig gemaakt. Ja, die is wel heel groot. Eigenlijk is het niet mogelijk hier op aarde, omdat Asia is een erg bedekte wereld. 90% kwaad en 10% goed. Ja, bedekt. Doorheen moet je komen om te zien in deze wereld. Het is absoluut onmogelijk om te zien. Men kan niet in de wensen kijken. Iemand hey, kan worden tot de premier of tot de grootste heilige. En, en van binnen geen relatie hebben met de schep Absoluut niet. En leider van een grote religie. En toch wel van binnen absoluut hebben zijn. Machthebber of wat dan ook. Absoluut geen enkele relatie hebben met Hawaii. Dus hoe kunnen we dat zien? Aan bracha, aan de zegening. Als je ziet dat de mens gezegend wordt, dat betekent niet dat hij veel kinderen heeft, of veel dat. Zegening is iets speciaals. En hij doet iets dat slaagt in de wereld. Ja? In iets wat, iets waar, we zullen zien. Maar in ieder geval, de kracht van die letterbed is om scheiding te maken tussen in de, ook in de wereld ja ook waar het absoluut onmogelijk is om door, door te dringen in wat wat koren is en wat, en wat kaf en wat koren is. En als ja absoluut onmogelijk is, dan heeft de letter bed die kracht om dat wel te doen door die letter bed, door die bracha. Uh, acht, nader punt. Basoda Katuv. We, we hanonina Amarashem tsevaot, imlo eftag lachem, et arubot hashamayem tin. vareikoti lachem, bracha ad bli, ja ad blidai. Kunnen we hier ook even, even vertalen? Dat is ook een, en zeggen dat is een, nee nog niet. Blidai, ja, yeah, dat is dan ook een, en hoe heet het? Een uitspraak van uh, Malachie, een, grote, grote, uh, een van de laatste profeten, het is een geweldige profetie... die. die en basodarf, dat is wat over de letter B, die kan scheiding maken tussen die twee. Hij zegt in het in het geheim van wat geschreven staat, we hebben dat al gehad in bij die letter We hebben we het erover gehad. In, de, in, de, in het geheim van wat geschreven staat. Uwe uh, overgaan niet. Dat is zo'n beetje de vertaling van de schepper zegt tegen het volk, zee volk, zeg and me, je dat. En test mij alsjeblieft. Test, je kan dat ook zeggen. Test mij of een and ander woord tegen dat. Uh, stel mij op de proef. Stel mij op de proef. de, de zegt de schepper. Uh, Zou ik de hemelse, uh, uh, uh, uh, na bazot, bazot amar Hashem tsavot, daarmee, uh, nee, stel mij alsjeblieft op de proef. Zegt die ook nog alsjeblieft. Bazot Amarashem Hashem tsevot. Daarmee spreekt de schepper der hemelscharen. Imlo eftach lachem het arochot. Dus hij heeft profetie, geeft hij aan hen, de, uh, zeg het, de hoop, de, hun wat gaat gebeuren in de latere tijden. Hij zegt... Uh, um, zou ik de hemelse, wat, de hemelse water puten voor uh, jullie niet open maken en we, we harrikotie en ik zou dan zou ik dan de zegening uh, rekotie lachen en uh, open gieten, heet, op jullie bracha de zegening ad bli, ja, ad tot zonder einde als het ware dat is absoluut zeg dat beloofd werd aan iemand die de schepper zou vertrouwen. Maar hmm? dit zegt, En dit is vanuit de schepper als dien. Als dit is de schepper als vanuit de kracht van dien. Waarom denk ik dat? het braga? Nou, wat is het? Hashem's woord is, is netzach en God. Uh, natuurlijk, maar het is wel gegeven woord van netzach en God. We hebben geleerd, herinner je David? Hm. Netzach God, we hebben geleerd, de netzach God van Pin. Wat brengt die over, welke die brengt Mochin aan Nukla? Herinner je nog? Hm. In de netzach zit, dus we hebben geleerd, de letter P en de letter A. De letter A is, is, is, is, uh, is netzach. En de letter P was God, en zij brengen dan Gochma en Bina als Mogin. Ze brengen daar naar Nukwa. Dus die Nukwa verkreeg dan echt uh, uh, dat is ook zegening wat, ze, wat komt. Tsewaot betekent, hij zegt de naam Tsewaot is niet din. Dat is wel uh, uh, net God. Dus de, als men zegt in het Torah zegt Hashem Tsewaot betekent dat het betekent netzigengoed. sferoot van netzigengoed. Dus de goed van hemelscharen of zo. Heerscharen. Heerscharen. Dat zijn de heerscharen. Dat zijn die twee netzigengoed. Maar die brengen over aan noekwa. Die brengen dan gogma in dit naast. Zoals we hebben geleerd. Dus zegening brengen ze. Dus dat is wel, dat is wel zegening. Eigenlijk dus eigenlijk is het wel gogma. Geest van gogma. Die wordt overgebracht. Aan de lagere. Aan de nukwa, aan de malgoed. En de malgoed brengt dit aan wie? Aan Israël. Ja, dus is voor een overeenkomst regio's Voor aan hen die, die, die, die, uh, die overeenkomen met de eifers, Die willen graag uh, uh, die met de schepper overeenkomen. Dus altruïstisch welzijn. Awail 11. Awail baotje hem um, not im la ke la maar. Zolang zij nog, uh, nog negen, ja, negen, of, ja, een beetje zo, negen naar de, naar de naar de andere God. Ja, negen. Zolang zij nog negen, naar negen maken, naar, naar de andere God, Kelager. Hem, twaalf, hem, megoeserij, bracha. Kijk nou, dan komen ze tekort aan de bracha, aan de zegening, komen ze tekort. Waarom? Ja? Ki keel acher, waarom staat, kijk, ki, na de koma, Ki keel acher is de rest, want de andere god is gecastreerd. Wat betekent, dus de god de betekent de onreine kracht, die kan geen vruchten brengen. Die kan geen vruchten opbrengen. Dan zegt hij dat. Hoe komt het? Waarom krijgen zij geen bracha? Als een mens slechte dingen doet, ja? wat betekent dat? Als een mens zondigt, wat doet die mens? Hij belazert zichzelf. Ja? Zoals wat doet hij dat? Hij gaat aantrekken, hij gaat ze putten vanuit de onreine kracht. Hij gaat zich aanhechten aan de koning die, zoals hij zegt, aan de heer, aan de andere God. Wat betekent ander? Ager. Ager betekent alef, ged en resh. Ja? Waarbij dat resh. Is nu dat hoekje van dat resh. Is nu afge, afgebijt door een reine kracht. En daar is geworden ager. Ander. In plaats van ja. met een dalet. Met een dalet is het egaat. Is één. Ja? Egaat is één. En wat betekent andere God? Andere God betekent dat. Het was Echade, als je, als je als een mens voorschriften doet, betekent wil geven en verbonden worden met het met heilige, dan verbindt hij zich met de ware God. En de ware God wie? Echade. Alef, Het en Dalet. Waarbij de Dalet is wel met het hoekje, ja, met het hoekje met Gassadim. Dan kan alles goed zijn. Ja, dan is het dat van begin, alles is als het ware de goddelijke elementen in, in de mens ook. En Dalet is dan Chassadim, alles is er aanwezig. Dan ontvangt de mens al het goede wat, wat voor hem weggelegd was in het scheppingsplan voor die persoon. En ook voor het volk, et cetera. Maar als men de mens zondigt, dan wordt die, ja, wordt die onreine kracht die steekt ja, naar, die Dalet, herinneren, naar die Dalet. En die Dalit wordt dan van die Dalet wordt dan de hoekje, het hoekje wordt afgebijten. Dan wordt het Acher, ander. Begrijpt u dat wat nieuw? Wat betekent ander God Ander is dat gaat en een en een ander. Dus die Resh wordt in plaats van Dalet wordt Resh. Iedereen begrijpt het? Oké. En dat okay. and that is betekent dat, zegt hij, en dan betekent dat de mens dan op dat moment reine, aan een reine hangt, aan een reine uh, koning die die, of God zoals hij zegt, die vreemde God, die gekastreerd is, wat betekent gekastrierd? die geen vruchten kan voortbrengen ja, geen vruchten, wat betekent geen vruchten kan voortbrengen? hij, hij kan geen zegening brengen, duidelijk? duidelijk wat het is? De zegening moet komen voor jouw studie. Als je leert de Kabbalah, als je jezelf dagelijks dat, uh, daarmee bezighoudt, als het je niet losmaakt, nog dag, nog nacht, zal je de, de grootste zegeningen, stap voor stap, open jezelf voor de zegeningen. Geen andere manier bestaat. En wij zijn met de zogers het dicht, dichtstbij, zijn bij de schepper zelf. Daarom kan niet anders dat wij die zegeningen de, de ontvangen door de zoger. Maar open je stellen daarvoor. En ook doen. En niet tweeledig leven hebben. Niet dubbel leven hebben. Niet uh, proberen, scheenheilig. Ik zeg niet dat jullie, iemand van jullie scheenheilig. Maar probeer het één worden in alles wat je doet. In jouw gedachten. In jouw doen. In alles, in jouw, in jouw laten. Niet proberen niemand... Niemand, zelfs als je zaken doet, genoeg gewoon, gewoon, goed zaken, netjes, uh, be bedrieg niemand, niet, niemand, niet belastingen, niets, niemand, zelfs belastingen niet, maar niemand. Nee, jij mag wel slim zijn, maar niet, jij mag natuurlijk slim zijn, absoluut, maar op een goede manier, maar op een, op een, niet dat jij van binnen iets verschweegt, dat jij op die manier dat doet zoiets, begrijp je, dat jij op die manier... Dat jij moet schamen van binnen. En schamen kan je alleen binnen. Schamen alleen van. Voor wie kan je schamen? Voor de mens? Voor de belastingdienst? Absoluut niet. Jij kan schamen alleen voor het hoge kracht. Voor de schepper. En alles is verbonden met elkaar. Dus niet zeggen daar. Dat is voor de schepper. En dat is gewoon voor de mens. Hier kan ik wel doen wat ik wil. Nee, ik kan niet Velo, Velo, abit, piri, oi. Oh, nee, zeg, nee zegt. Dat en, en, want de andere god, zegt hij, is gekastreerd, wil dertien 13, piri, piri, en die maakt geen vruchten. Daarom als een mens putt, als je moet goed weten, als, je, als een mens putt eh, krachten van die onreine god, dus van die onreine krachten, daar komt geen zegening. Dus zelfs als een mens geld verdient en alles komt er niet hem komt er God voor hem niet goed toe. Eigenlijk staat geschreven, in, ook in Hilim, in de psalm, David zegt, als de schepper niet bouwt het huis op, dan om dan te vergeefs, werken de bouwvakkers. Eigenlijk. Dat is de zegening die hij opbouwt. We ze, Shemesayem 13, Sham Hanavi. En dat is waarmee Beende daar aan het einde he de de hij bedoelt in Malachi. We schaft hem, let op bij de We schaft hem, vier tienurie hem, zadik zadelrasa. Hij had nu dat gesproken wat hij bedoelt nu. Hij had daarvoor in de the first daarvoor hij sprak dat de schepper beloved, let op erg belangrijk. Hij had zo so gezegd in de psalm in de eerste in de the vers daarvoor had hij gezegd dat. Zweer de schepper, als het ware. Ik zal aan jullie dat, al de bracha, de zegening, zal ik voor jullie dat uitgieten naar jullie toe. Ja, zegening. Hij genoemd het ook voor bracha. En nu in deze vers, in de volgende vers, van dezelfde, dezelfde, uh, de volgende vers, zegt hij dan, let op wat hij zegt, hoe hem en jullie zullen terugkeren, De gevolg en jullie zullen zien en jullie zullen zien het verschil tussen rechtvaardige en en boosdoener dus eerst heb je gezegd over bracha de zegening, eerst moet je zegening ontvangen en want in onze wereld is geen andere manier om te zien wie, wie, wie, wie, wie boosdoener is en wie, wie rechtvaardige is absoluut onmogelijk te zien ja? vele die omkleden zichzelf als als rechtvaardigen, maar zijn absolute boosdoeners. Ja, Moet je zo zien. Lijken wel van buiten, daarom doen ze ook de al die kleding. Dat men ziet hen alsof ze rechtvaardigen zijn. Maar absoluut bandieten. Van, van binnen, absoluut bandieten. Bandieten betekent alleen voor zichzelf ontvangen. Of doen, ik ontvang, ik geef om te ontvangen. Maar op een subtiele manier. ik? Ja, men kan dat niet zeggen. Hoe zegt hij dan? Hij zegt, eerst in de eerste vers... Hij heeft gezegd, deel van de vers... Hij zegt, jullie zullen bracha... De schepper zal bracha... Ik zal zegening naar jullie uitgooien... En dan, vervolg... With some term, eh, we we hem... En jullie zullen terugkeeren... En jullie zullen zien... Verschil tussen de tzadik... Tussen de rechtvaardige en, en de boosdoener. Dus jullie zullen ook de scheiding kunnen zien... Maken en zien, door die bracha, door de letter B, door het licht van bracha, tussen kaf en koren. Ja, dat kan je als scheiding doen, bij jezelf. En dat is geweldig, daarmee kunnen we dus de waarheid onder ogen zien, in onze wereld, in de wereld Asiya. Alleen door bracha kunnen we dat doen. Dan kunnen we zien. Dat is wat hij ons vertelt. Ben over le lokim. Lillo afdo, tussen de werker voor de Elohim, voor de Schepper, en hem die niet zijn, zijn werker voor hem is. Harei Shahulam, Geset Jevane. Dus, zegt hij, de, de wereld is door Geset opgebouwd. Ja, want de Geset is dan bracha, maar Geset van gochma, Onthoud het heel goed. Dus de gesed, niet gesed van gochma. Dus ja, de gochma, maar dan alleen in haar fastadium van gesed. Nou, dat is wat we hebben we geleerd voor vandaag.